Zes uur. Marlix Ampersen met het NOS-journaal. Partijen in de Tweede Kamer willen snel een debat met minister Bijleveld... over twee luchtaanvallen, vier jaar geleden in Irak. Daarbij vielen 74 doden, onder wie veel burgers. Uit onderzoek van de NOS en NRC bleek onlangs... dat bij de aanval in Havidja een wijk volledig werd verwoest. Het kabinet erkende vandaag dat Nederland verantwoordelijk is... voor die luchtaanval en dat de burgerdoden voor de Kamer werden verzwegen... Onder meer GroenLinks, D66, VVD en de SP... willen opheldering van minister Bijlenveld. De Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Hoogmade bij Leiden... is grotendeels door brand verwoest. De brand begon aan het begin van de middag. Eerst stortte het dak in en later kwam ook de torenspits naar beneden. Daarbij zijn volgens de brandweer geen andere gebouwen geraakt. Bij de rooms katholieke Kerk waren werkzaamheden aan de gang. De brand is ontstaan tijdens het afbranden van verf...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 ABN AMRO moet een aantal wietkwekers uit Breda een bankrekening geven, heeft de rechter bepaald. De vier mannen willen meedoen aan de proef van de overheid voor het legaal telen van wiet. Daarvoor hebben ze een bankrekening nodig. Ruim een jaar lang probeerden ze die te krijgen bij verschillende banken, maar zonder succes. Daarop stapten de vier naar de rechter en die gaf hen gelijk. Binnen 14 dagen moet ABN AMRO een bankrekening voor hen regelen. Het weer, vanavond en vannacht mogelijk wat regen en in opklaringen kans op mist. Morgen bewolkt en later vooral in het noorden regen. Het wordt hooguit 11 graden. Woensdag wat zon, een enkele bui en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat bij elkaar zo'n 70 kilometer file. De meeste files leven rond de 5 minuten vertraging op. Een ongeluk op de a 10 ring Amsterdam. Tussen af het Amsterdam Centrum en Amsterdam Geuzenweld bijna 10 minuten vertraging. De rechte reishok is dicht. En ook op de a 10 ring Amsterdam tussen Amsterdam Buitenveldert en Durgendam ook 10 minuten vertraging. En de N247 van Amsterdam naar Hoorn. Bijna 10 minuten extra reistijd het is daar wat langs rijden. Tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie.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 back to the middle and around again back to the middle and around back back back to the middle and around again back to the middle and around again. back back to the middle and around again i'm gonna be there till the end back back to the middle and around again back back to the middle and around back back to the middle and around back middle and around back to the middle and around to the middle and around again back to the middle and around back back to the middle and around to You you and it, don't you want it? and it's Don't you want you too Don't you want too old for working He's about too young, to look like his Mom went off and left him She wanted more from life and he could give He said somebody's got to take care of him So I quit school and that's what I did You got a fast car We go cruising and sit ourselves. sale We still ain't got a job Not work in the market as a Chicago I don't things will get better You'll find work now, I'll get promoted We'll move out of the shelter Baby house and live in the suburbs Fast car, is fast enough? You can fly away, you, you know and me. van Tracy Chapman en The Fast Car hier bij Dance Radio. En uh, deze keer natuurlijk vertolkt door Jonas Blue. Ja, dat is echt waar. Inderdaad, we begonnen met 100% Pure Love. En was dat het? Ja, inderdaad. La da die, la da da. En het je daarna. Ja, was dat het hitje daarna? Natuurlijk van... Uh, yeah. Crystal Waters zie je bij Dance Radio. 1994, het verhaal achter deze plaat. We zaten toen op Circuitpark Zandvoort. In een uh, mooie houten keten. Waar die bouwvakkers wel eens in zitten. Ja, daar zaten wij toen ook En dan zaten we met de Circuitpark Zandvoort Radio. Dat was een evenementenzender, was dat, op het circuit. Was toen nog met Rick Winkelman. En, uh, nou ja, maar hij deed ook wel mee hoor. Ja, even, hoor. De reporter uh, van dienst. Olaf Mol, die zaten toen allemaal als Queen in de jaren negentig. Dan had je bijvoorbeeld uh, American Sunday, uh, Italia, Zandvoort, enzovoort, enzovoort. Dan kwam bijvoorbeeld Michael Schumacher met, met, met, met zijn Ferrari. Samen met, met, met Massa, geloof ik. Baricello. Massa, Baricello. Nou, wow, goed. Adi Dijk, ik heb ze allemaal gezien. Staan we al op de foto met de jongens. Dus, uh, en dat waren ook wel, geloof ik, 80 tot 100.000 mensen kwamen toen Zandvoort en dat was in de zomermaanden was het natuurlijk. In de wintermaanden werd het een ander verhaal. No? Dan ging het circuit op slot. <totstuk> en toen, uh, ja, gingen we wat anders doen. Wat gingen we doen? We gingen illegale piraterij. Jawel, gewoon een illegale zender. Die zetten we ergens neer, een kopje van bloembedaal of zo. Of ergens op een dak of uh, 180 meter hoog op een pijp. Bij de Hoge daar. En dan gingen we illegaal radio maken. Illegaal zenden. Zo heette dat toen de tijd. Jawel Dance FM heette dat. Station. Vanuit Zandvoort. Ja, is dat zo, ja. Toch allemaal jongens van Counterpoint High. Freaking Dat was toen de tijd, 1994. Toen we denken aan de plaat, natuurlijk. Van 100% pure. love. We hebben nog lekker muziek, jongens. Veel classics. Lekkere Deep House. En goede soul. Wat dacht je hiervan? Blijf lekker hè, dat dacht ik al. Cool Million, dat doen we hier bij Dance Radio. Who's watching me? No time to play the more I came to do my thing. connection Iets van... Oh, oké. Nee, is goed op. Dan doen we dat toch al? Dat was toch wel de knaller van de, de zomer van 2019. Nog niet zo lang geleden trouwens. Geproduceerd <much> door Michael Gray. Je he kent hem vast wel van The Weeknd. Ja, yeah. I can wait till the weekend to begin inderdaad, Advance Take Me To The Top dat is de Sultra Records, In de remissers van Michael Gray hier bij Dance Radio. CFM 106.9, en dan komt de kabel al daar voor Zandvoort en omgeving. En Dance Radio Probeer we met zo'n mooie standaam mogelijk te programmeren. Oftewel, iedere dag lang tussen 5 en 7. Kom erbij, kom erbij, ja. Als moest dan ook natuurlijk. En het staat hier ertussen hoor de woensdag staat er natuurlijk. Die heb ik natuurlijk over. Ge... James en Pablo, de funk en Farage show. Woensdag is hier. Waarschijnlijk Jeroen, dat vind ik ook nog wel in deze dagen. En misschien Tim de Vriend ook. Ja, dat zou leuk zijn. Toch? Gisteren hoorde je de hele dag de classics. Deze normaal dachten we eigenlijk. Hier is George Benson. From the moment that I see you, turn down my spine. Your smile is and me like sweet wine. Maar een aardig op je lekker normaal. Ja, dit is hem toch, Dix. Ja. George Benson. De man met een verhaal, ieder jaar is hij wel in Nederland. Ja, hetzelfde met uh, Sjakker kan eigenlijk. In Rotterdam met, uh, met, het jazz, uh, met het jazz gebeuren daar. Voorheen in Den Haag, tegenwoordig in Rotterdam. En George Benson is er ook eigenlijk wel ieder jaar al daar hier voor hier bij de NSWDO. maakt het 2 uh, voor half 7. Goedenavond. Als je die file staat, zeg ik strik. En als je het eten bent, zeg ik eet smakelijk. Ja, terug. Zo is dat. Cool, miljoen, ook nog. En alles lekkers. Straks ook nog Alexander Niel. Al, dat is weer voor Joris Gieske. Niet te vergeten. Ken je nog? Ik dacht het wel hè. Deze keer vertolkt door Kid Loose. Hier is de Real Love. Wat is dat, baby? Vista, baby. Never stops. Never a bad song. And 100% free. Absolutely free. It can only be Dance Radio. Alexander. Speciaal uh, voor uh, mijn grote vriend Jos Gies, ik kan me niet vergis. Ik ga even kijken op de site, jongens. Want uh, ja, het is weer druk. Betty Brown, ook binnen hier bij Dance Radio vanavond tussen 7 en 9. De BBB Show hier. Dus blijf er zeker bij. Ja, live presentatie hier op de maandag. is lekker, toch? Ik wil ook alleen nog iets van Alexander. Ja, alsjeblieft, man. wat Missing? Ik hoop dat je hem leuk vond, te platte. Ja, ja, ja. Dit is nog een lekker soulful remix van Michael Jackson. En rock with you even. Ja, dat je denkt van, nou, no. Nou, Quincy Jones, je ja, haalt het aardig wat binnen, toch? Goed, de muziek van, uh, van Michael Jackson. Ja, jawel. Ja, Fien ja, van Iets. Nee. Nee. Nou, aardig wat uh, klappers geschreven, hoor. Het is minder. Het is, het is, het is minder geworden. Ja. Dat zeg ik, je kan er van leven. Dat, dat, dat zei ik toch al niet? Ja. Ik heb het over de succesverhalen uit de jaren 70 begin jaren toch. Ja, ja, goed. Ik zal hem ook rekening doorgeven. Eh, misschien dat daar niet dat helpt, maar je weet het niet. Hè? Vanavond en vannacht is de wistelijk bewolkt... en opklaringen ontstaan regionaal wat mist. Uit de bewolking juist een beetje regen De kwik daalt van 4 naar 8 graden... Morgen heeft bewolking de overhand. Soms valt er een spatregen in het noorden. Is het later op de dag Al langdurig nat. Het wordt hooguit een graad of elf morgen. En er waait een matige zuidenwind. Woensdag trekt het ochtends een regengebied weg. En in de middag vallen er nog enkele buien. De zon schijnt af en toe. En dat wordt ongeveer... Eens laat of tien. Ja, bijna kwart voor zeven. We hadden het over die Michael Gray hè, van de weekend. Weet je? Ja, inderdaad. Hij, ja. hij heeft wat op de kerfst ik kan lekker mixen, leuke plaatjes maken en ook deze. Misschien kent nog mijn niet. En Ride on the Rhythm, hier bij Dance Radio. Brown. En dat allemaal tot 9 uur vanavond live hier bij Dance Radio. Ik bedank de luisteraars op de 106.9. En dat is natuurlijk bij CFM. ...Kashmeer, Loves What I Want... ...die hadden 70, volgens maar eind hadden zeventig... ...zeven, 78, Hit gehad... ...met last What I Want, zoals ik al zei. ...toen kwam ik deze plaat tegen ik denk, wat is dit dan? Is dat de Nederlandse Kashmir? Can I? Daar heb ik wel eens een discussie over gehad... ...maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Dat zeg ik. Als laatste dus... ...een klapper van een klassieker. Ik wens je veel plezier straks met de BBB Show... En dan komen er wel leuks en onverwachte dingen, dus blijf erbij. We dan spreken we elkaar van de week of aankomend weekend. Ik zeg, fijne avond en to the loop.